Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Eindelijk is het mensen gelukt om de stad Mariupol te verlaten. Al dagen was dat de bedoeling dat mensen via een veilige route konden vluchten. Alleen bleven de Russen schieten op vluchtende mensen. Zo'n 50 auto's lukt het vandaag wel, zegt verslaggever Kiesja Hekster in Oekraïne. Hulpverleners noemen de situatie inderdaad catastrofaal. In die havenstad wordt al weken omsingeld en belegerd. Er is geen verwarming, geen elektriciteit een tekort aan bijna alles verder. Er zijn volgens de autoriteiten al meer dan 2500 burgers daar overleden. De regering zei verder dat de afgelopen dagen in totaal 130.000 mensen uit andere delen van het land wel geëvacueerd zijn. Honderden Brabanders die begin deze maand een tweede booster hebben gehaald in Breda, moeten binnenkort opnieuw geprikt worden. Door een foutje hebben ze te weinig vaccin gekregen. Tijdens de prikken bleef er een beetje vaccin achter in de spuit. Dat ontdekt de GGD bij een standaard controle. Ze hebben de mensen uitgenodigd voor een nieuwe prik. Eerder gebeurde zoiets ook in Gelderland... Leeuw Kleine komt morgen weer op vrije voeten. Hij moest juist weer de cel in eind vorige maand... omdat hiervan verdacht wordt zijn verloofde zwaar te hebben mishandeld. Op beelden trekt hij haar uit de auto en klemt haar hoofd tussen de autodeur. De rechter zegt nu dat Leeuw Kleine het proces in vrijheid mag afwachten. Basisscholen in ons land hebben extra geld nodig om les te kunnen geven aan gevluchte Oekraïnse kinderen... Deze basisschool in Hengelo bijvoorbeeld heeft al vier Oekraïense kinderen opgevangen, maar dat worden er veel meer. Wat we weten is dat we eigenlijk de komende twee, drie weken daar zeker 300 kinderen bij zullen komen en misschien nog wel meer. Dat kunnen we niet hier huisvesten, dus dat betekent dat we dus nu op dit moment ook aan het kijken zijn of er andere locaties mogelijk zijn. Het ministerie van onderwijs is bezig met dat extra geld dat nodig is. Ze verwachten dat er zo'n 15 tot 25.000 Oekraïense kinderen naar Nederland zullen komen. Het weer: morgen hier en daar wat regen, in de middag zon. Dan een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. Je hebt daar een kleine 10 minuten op En er zijn twee rijstroken dicht.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 Reen mee of reen niet, ik laat zelf kiezen Ik ben gekomen voor de seks, ik wil niet genieten. Ik wil niet tellen, beter 15 maar wat pasenbrieven brieven, Maak een aantal meters, kijk eens hoe we op de straat te skiën Mijn bestie weet, ik ben geen praten, niet lastig vallen. Maak je niet druk, ik check je later, ben weg van vallen. Even bijkomen van de spanning in mijn lijf Ik denk van jij bent toch met mij, maar wat doe jij als van haar achtervallen Op balieus gaan mensen op balieus Mijn vinger op der assen glijdt, ik zweer de vissen leuk Doe je anders, doe je vissen voor mijn vijf, ze wordt nerveus Ze praten dingen achter mij, maar zeg die dingen voor me. Yo, een beetje scheef, ze kijken mij van jij bent echt gek Een beetje van mama's kerel, misschien catch ik nog een lekkens Zet hem in S, ik voel mijn L en die ketten. Je die ziet me met mijn mensen, kom maar hun als je de lef vervalt wow. Ik ben nog steeds op zoek, Hou die rondjes in de wijk en dan maak ik me moe Zit je even in de dan krijg je geen bezoek Vriend me jongen, die zit locked al daar in de groep hey, hey. Ik ben nog steeds op zoek, hou die rondjes in de wijk en nog maak me moe Zit je even in de ziekte, krijg je geen bezoek Vriend me jongen, die zit locked op daar in de goer yeah, yeah. Ben om mezelf, wil geen aandacht trekken Loop ik elke zachte feiten, nu we vaker in Je kent de odds van deze life, daar of geen kaarten trekken Ja die money bracht me zeker ook op rare plekken Even langs bij blues voor een kapo en een tot taartje Pak vanavond het geef mijn kriebels, neem maar stop op baartje Met Siggy naast me, blijf maar zeggen dat we op gaan blazen Feeling van succes, dat maakt me junkie net toch ook verslaafd Onder aan het bord, nu naar de top, want we scoren aardig Hoor die Wagyu piepen op het dash, ik moet me gordel dragen Zou je eigen lastig, ga die tas niet voor je dragen, blijf maar weg Met je neppe loeie en al die rode praatjes. Niet eens sportief, zo vind me sexy, je Onder de maar kijken we die pathen nu weer met je op die body warm In de stad en straks ben ik weer een paar koppen aan En door naar heftig paard, die konjak die houdt mijn body warm Ik ben nog steeds op zoek, al die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de daar krijg je geen bezoek Vier me jongen, die zit locked wel daar in de groep Yeah, yeah Ik ben nog steeds op zoek, al die rondjes in de wijk en dan maak me moe Zit je even in de daar krijg je geen bezoek Vier me jongen, die zit locked wel daar in de groep Yeah, yeah hop uh, is dus straks een hoofdbestanddeel in dit uur. En dit uh, komt uit zand wordt Het uh, grappige is, die jongens hebben ook een soort making-of uh, gemaakt op YouTube. En wie komt er in voor? Ik, zei de gek. Ze hebben mij er ook uh, in uh, gezet. Ja, uh, leuk. Singie in Dins en Rondjes. Uh, je moet het maar zoeken bij de uh, making-of. En uh, dan zie je mij dus ook uh, van... Jongens, ik ben verkocht. Dat uh, kraam ik dan uit op YouTube.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 en weer mogen dansen en het allemaal weer kan. Ja, er was toen wel één iemand op 10 ja. september die, die eigenwijs was ja, en die, die ging toch dansen achter in de zaal. Dat is en en uh, hij werd elke aanspannen. keer wel weer op zijn plaats gezet, maar hij ging toch iedere keer weer dansen. Ja, leek een beetje en uh, uiteindelijk, uiteindelijk hebben ze hem gewoon laten dansen. Ja. En dus, uh, ja. Ja. Maar ja, is, ja, nu danst iedereen volgens mij, dus dat was wel leuk. Ja, uh, maar het, het is natuurlijk wel prettig, dat, uh, dat het, want jullie muziek ontleent zich natuurlijk voor bewegen. Ja, ja nee, ik denk meer. dat we steeds meer. Ja, we, we, waren eer, we waren eerst wat chiller. Maar wij merken ook gewoon dat we het leuker vinden als het zonnetje schijnt, Zijn, zitten wij zelf ook heel goed in ons vel. Dus willen wij ook dansen. Dus uh, ja, wij proberen onze muziek wel steeds meer dansbaar te maken. Goed, dank jullie wel. Ja, ja. We graag gedaan.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 in een uh, grotere ruimte bij de lounge tussen stage 1 en stage 2 uh, Phil Max ook een van de mensen die meedoet en mee heeft gedaan bij de finale ronde van de, de Night Edition van de Rob Akta Award uh, ja, Nederlandstalige hiphop uh, hoe, uh, hoe, hoe ben je daartoe gekomen om dat te doen? Oeh, ja, ik denk, het lijkt me niet dat, het, uh, dat ik het wiel heb uitgevonden het <laughs> is allemaal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 Dus het was voor mij heel logisch om me gewoon hiervoor aan te melden. Nou ja, het is afwachten, want uh, ja, het is misschien een uh, wedstrijd. Maar heb jij dan ook iets met wedstrijden of uh, ik, denk ja, je ja, ja. Ja. Ik kom om te winnen. Ik, ik kom zeker om te winnen. Ja. Ik wil echt met die prijs naar huis gaan. Okay. En uh, als mensen dit horen, waar ben jij op te vinden op de socials?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 Don't be thinking that I'm square But don't get De laatste die vandaag heeft opgetreden in de finale van de Night Edition van de Rob Akdaword is Ned Francis. Ja, uh, en dan kom je uit van hiphop en hij, hij heeft me net uh, verteld dat hij uh, ook hier uh, uit deze omgeving komt. Jazeker, uh, in Harlem opgegroeid eigenlijk, dus uh, dat is heel mooi. Ja, uh, merken we dat ook een beetje terug in, het, uh, in, in de songs en uh, in het materiaal wat je maakt?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 More life, one more time, one day.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 ...over uh, morgen uh, gesproken... Uh, ...dan komt er een, een album uit... ...van Lorina in de Tide... ...en uh, laten we ze nou ook eventjes uh, laten horen... ...het nummer dat, uh, waar ze een lange tijd mee gedaan hebben... ...is Open Sea... fever strikes again the world We zitten af en toe een beetje van elkaar te luisteren, Vink, Willem de Waard en, uh, en ik. Uh, hij op zaterdag bij Radio Kapelle met Zwaardvis. En ik uh, zijn de gek samen met uh, Marcus van Dam op uh, de donderdag als het gaat om uh, Alternative FM. Maar dit zat zaterdag uh, toch echt uh, bij uh, collega de Waard in uh, de uitzending, Portland Rider. En ik dacht, dat is toch best hele goede muziek om ook hier uh, even te laten horen.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 Take it easy.